Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Doodzieke patiënten misschien niet meer thuis sterven. Dat komt door de Belastingdienst, meldt Nieuwsuur. Veel zorg voor terminale patiënten wordt gedaan door zelfstandigen... die zijn ingehuurd door de zorginstellingen. Maar van de wet mag dat niet. Sinds strengere controles van de Belastingdienst... zitten al 1200 ZZP'ers zonder werk. Volgens de vakbond loopt de thuiszorg voor terminale gevaar. Voor het eerst is in Moskou gedemonstreerd tegen de Russische inmenging in Oekraïne. Er waren vele duizenden mensen op de been. De politie was massaal aanwezig, maar het bleef rustig. Rusland ontkent zich te bemoeien met de strijd tussen de regering in Kiev en pro-Russische rebellen. Maar volgens Oekraïne en het Westen geeft Rusland militaire steun. Met de nagespeelde waaloversteek is in Nijmegen de herdenking van operatie Market Garden afgesloten. Na 70 jaar staken enkele hoogbejaarde Amerikaanse veteranen opnieuw de waal over in bootjes. De bijeenkomsten van vandaag in Nijmegen en Oosterbeek trokken duizenden mensen. 70 jaar geleden moest Market Garden leiden tot de bevrijding van de noordelijke provincies... en de weg vrijmaken voor een opmars naar Duitsland, maar dat mislukte. Het leven in Sierra Leone ligt waarschijnlijk langer stil... vanwege de bestrijding van ebola. Inwoners mogen al drie dagen hun huis niet uit. En waarschijnlijk blijft dat nog zo... omdat sommige plaatsen door hulpverleners nog moeten worden doorzocht. Ze moeten zieke mensen isoleren, lijken ophalen en voorlichting geven. Een man die meedeed aan het dam tot damloop... is kort na de finish overleden. Volgens de organisatie is de hardloper van 24 bevangen door de hitte. Maar of hij daaraan is overleden is niet duidelijk. De man liep mee in een team van de universiteit en de hogeschool van Amsterdam. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Morgen begint bewolkt. Later op de dag wat zon. Voor morgen ongeveer 16 graden. Dit was het NOS-journal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1022 hier op CWM Zandvoort. Mijn naam is Ben of uw gast hier voor de komende twee uur. En we gaan luisteren naar 31 werkjes om precies te zijn. En die eerste werkje komt van Lea Longo, Songs of Siren. En tegelijkertijd een van de vier nieuwe werken in dit programma Peaceful Radio. Ga er maar lekker voor zitten. Veel luisterplezier.